الهي الهي قد بكيت دما عليهم وقلبي منجع طرفي كسير الحمد لله ذو الملك والملكوت والحمد لله ذو العزة والجبروت الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وصحيح امام النبيين وقائد المجاهدين محمد بن عبد الله Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mijn geliefde Umma, mijn geliefde broeders en zusters. Bihyaakum, Allahu wa baiyaakum. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om deze ummah te doen tegenvieren. Om deze umma de overwinning te geven. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om de gevangenen van deze ummah overal ter wereld spoedig vrij te laten. Vandaag zou ik jullie inshallah willen spreken over een enorm verlies van deze ummah. En daarom zeg ik عَضَّمَ اللَّهُ عَجْرَكُمْ Allah اللَّهُ Voor het verlies van onze oma. Waarom? De vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala zijn erin geslaagd om zelfs onze vrouwen aan te vallen. Om zelfs onze vrouwen gevangen te nemen. En er is geen kat die spreekt subhanallah. En er is niemand die erover spreekt. Zelfs niet in het openbaar publiekelijk zeggen van dit is iets dat niet kan. Subhanallah. Voor als we begonnen spreken over dit onderwerp, hebben we een beetje research gedaan in het verleden van de Umma. Om te kijken de geschiedenis van onze ummah, hoe deze, hoe onze ummah omging met zulke problemen. Subhanallah, als wij kijken naar bijvoorbeeld Amir al-Mu'mineen Omar bin Abdul Aziz rahimahullah. Hij wordt Ghams al genoemd, de vijfde van de rechklaad al In zijn tijd waren er enkele moslimgevangenen gevangenen bij de Romeinen. En heeft Amr ibn abd aziz een groep moslims opgeroepen om deze gevangenen te gaan bevrijden. Zij ze zeiden tegen hem, ja Amir al hoe moeten wij dit oplossen? Hoe zullen wij deze moslimgevangenen vrijkomen? Hij ze zei tegen hen, "Wel, één moslim voor een moslim. Geef hun een kaffir en neem een moslim. Zij ze zeiden, ja Amir al Mu'minin, en wat als zij niet accepteren? Hij ze zei, geef hun twee moslimken voor een moslim. En ze zij zeiden, en indien ze toch niet zouden accepteren, Omar bin Abdul Aziz rachimahullah naar hen en hij zegt tegen hen Wallahi ladhi la ilaha Allah. Eén moslim is meer geliefd dan alle muslikiën op aarde En Wallahi ladhi la ilaha Allah. Dit is het geval ook voor ons Eén moslim is ons meer geliefd dan alle kuffar van heel de wereld En dit is hoe de kulifa radiallahu anhum Wa rahimahumullah Hoe zij omgingen met zulke problemen Een ander voorbeeld is van al mattasim billah en dit is een heel gekend verhaal die wij verschillende keer hebben aangehaald. al mutasim Billah was een Amir al-Mu'minin van de islamitische ummah, even terug. En hij hoorde van een moslimvrouw die gevangen werd door de Romeinen. Toen zij gevangen werd genomen heeft zij geroepen wa, islamah huwa mu'tasimah. En deze woorden zijn gekomen en deze woorden hebben Amir al-Mu'minin al mutasim Billah bereikt. Wat was zijn reactie? Laten we kijken wat zij heeft misdaan. Uh, Misschien heeft zij terroristische banden. Uh, laten we het diplomatisch oplossen. Uh, laten we kijken hoe het aan de gang gaat of wat wij kunnen doen. Of gewoon stilzwijgen en het zal weer in orde komen. Hoe heeft hij gereageerd? Hij heeft een brief geschreven naar de koning van Romein. Bismillahirrahmanirrahim. In naam van Allah, de banghartige genadog. Hij zei, Min Amir al-Mu'tasim al Lah. Van Amir al-Mu'tasim al Lah. In de al naar de hond van de Romeinen. Kijk subhanallah hoe zij spraken zelfs tegen in hun diplomatische briefwisseling. Dit was diplomatische briefwisseling in de kelderlom, naar de hond van de Romeinen. Hij zei tegen hem: Wanneer jou dit bericht bereikt en de moslimvrouw nog niet onderweg is naar mij, yani niet wanneer de brief jou bereikt en je leest de brief en je hebt een. een, een, een een, een Jij verzamelt een raad en je bekijkt de, de situatie en je bekijkt in hoeverre je iets kan doen. Hij zei nee, nee, nee. Wanneer de brief jou bereikt en zij is nog niet onderweg, dan stuur ik jou een leger dat bij jou begint en bij mij eindigt. Allahu Akbar. Hoe gigantisch moet dat leger dan zijn? Een leger dat bij de kafir begint en bij de moslim eindigt. Zo'n gigantisch leger voor één moslimvrouw die gevangen werd door de koffar. Beste moslims, Hoeveel moslimvrouwen zijn gevangen, gevangen bij de kofar nu? Hier in België hebben wij de meest gekende, onze geliefde zuster Medika Elarud Fakallahu Asraha. Deze zuster die, die pas acht jaar gevangenis, uh, gevangenisstraf heeft gekregen, simpelweg omdat zij een moslimvrouw is. En omdat zij dawadi deed op het internet. En haar grootste zonde die zij heeft gedaan, is dat zij de vrouw is van een mujahid Fisabinine. Zij is de vrouw van een man die in Afghanistan, jihad is aan het doen tegen de kofar. Dit is haar zonde. En daarom heeft zij acht jaar gevangenisdraf gekregen voor het verheerlijken van terrorisme en het oproepen tot haat en het oproepen tot terrorisme. We kennen allemaal de, de discours die de mosherikien gebruiken, die de kofar gebruiken om de, moslim, de moslims aan te vallen. Subhanallah. En is er iemand die spreekt? Geen kat. Waar zijn onze geleerden? Waar zijn onze uh, leiders? Waar zijn de moslims die deel hebben? Is er dan geen man die, die trots heeft voor zijn omma? Hoe ver moet het komen? Tot de kuffaar ons beginnen afslachten op straat zoals gebeurde in Bosnië? Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat moeten wij wachten? Moeten wij wachten dat deze mouchrikin doen wat hun voorouders hebben gedaan? Aan de joodse gemeenschap bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog? Moeten wij wachten tot het zo ver komt? Wanneer gaan we wakker worden? Onze geliefde zuster Afiya Sedeqi die in Amerika 86 jaar gevangenisstraf kreeg, voor geen enkele reden. Zij heeft niets misdaan enkel en alleen dat zij moslimvrouw is. En dat zij heel hoog gestudeerd is en dit is een gevaar voor, de, voor, voor, voor het Westen. 86 jaar mogen Allah haar bereiden en zij heeft de ergste zaken meegemaakt in de gevangenis. Zij heeft de ergste zaken meegemaakt in haar gevangenis. Ik spreek dan nog niet over de mannen, over de moslimmannen, onze grootste geleerde. Bijvoorbeeld is Sheikh Omar Abdel Rahman Fakallah asra, imam al-Mufassirin, de imam van Tafsir van deze eeuw. Deze man is gevangen in de handen van de Tawarid, de Amerikanen, met een gevangenisstraf van 230 jaar. Is er iemand die spreekt? Onze grootste geleerde die leeft op aarde de weg van vandaag, is in de gevangenis en er is niemand die spreekt. Waar is de umma? Waar is de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Is dit... Waarvoor wij volgdingen zijn van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Waar is de trots van de umma? Waar is de ijzah van Islam? Heeft Allah subhanahu wa ta'ala niet gezegd, Muhammad al-Rasulullah, والadhina ma'a, ashidda'u al-Kufar, rohamma'u baynahum? Heeft Allah subhanahu wa ta'ala niet gezegd dat Muhammad de boodschapper is van Allah en diegenen die met hem zijn, zijn hard tegen de kufar en zegt barmhartig onderling? Waar is dat? Subhanallah, de dag van Allah zien wij de moslims hard tegen elkaar. Moslims bombarderen elkaar, vallen elkaar aan. moet teddy, dit, dat. En met de moshevik met de koffer, zijn we de zachtste mensen. Zijn we de braafste mensen. En zij mogen doen wat zij willen, er is geen kat die Om een voorbeeld te geven: Al qaeda fil-Vallende Islami, Al qaeda in de Maghreb-landen, ze hebben Franse, Franse toeristen gevangen genomen. Nu, of wij deze zaak goed spreken of niet goed spreken, dit is voor heel geen terrorisme, zoals wij we allemaal weten, en dit is een strafbare zaak in België. Maar het draait mij niet om of het, of het goed is of niet goed. Het draait mij om het feit dat zij Franse mensen hebben gevangen genomen. Zij hebben gezegd, wij geven jullie gevangen, jullie toeristen terug op één voorwaarde. Medica en la route vrij krijgen. Wij willen deze vrouw missel, ruilen tegen deze koffer die, die, die wij hebben gevangen genomen. Wat is er gebeurd? Wat was de reactie van de omma? Overal oh, hebben wij berichten gehoord van mensen: dit mag niet, en dit is barbaar, en dit is dit, en dit is dat. Dit is... Heeft iemand gesproken over het feit hoe barbaar het is om een zuster in de gevangenis te houden in België? En haar van haar niqab en hijab te ontdoen en haar te vernederen in de rechtbank? Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen bestraffen voor wat ze hebben gedaan aan deze zuster? Subhanallah, is er dan iemand die spreekt over deze zaken? Onze zuster wordt uitgekleed in het openbaar en op tv getoond en er is niemand die spreekt. Subhanallah, hebben wij de verhalen niet gelezen van die metgezel Allahu anhu arda. Deze metgezel die in een joodse stam, in een joodse stam of in een markt heeft gezien dat een jood heeft gespot met een zuster en heeft haar gemar uh, uh, vastgebonden aan, aan iets op de grond waardoor dat, dat haar haar beetje is ontbloot. En deze sahabi heeft deze jood vermoord, omdat hij deze zuster heeft vernederd en, en, en haar schoonheid heeft, heeft, heeft euh, euh, blootgelegd. Natuurlijk, deze sahabi is gedood door, deze Joodse, door de, de Joodse mensen in de markt. En het antwoord van de, van de profeet wa sallim, was niet zoals dat wij, dat wij de dag van vandaag de, de moderne moslims zien of de atheïste, seculiere moslims zien die zeggen van wij, wij veroordelen deze terroristische daad. De profeet heeft niet gezegd wij veroordelen deze terroristische zaak, wij veroordelen dit extreem gedrag of dit radicaal gedrag. Wat heeft de profeet wa sallim, gedaan ter bescherming, ter verdediging van, de, van zijn metgezaam? Hij heeft onmiddellijk een leger gestuurd naar Ben-Nomadeer en hij heeft Ben-Nomadeer volledig geëxtermineerd en hij heeft de joden en de christenen uit het Arabische scheren aan het laten bannen. Dit was de reactie van de profeet Alaihi bij het vernederen van een moslimvrouw. Wij roepen niet op tot geweld, omdat dat verboden is natuurlijk. Wij roepen ook niet op tot haat. Wij roepen ook niet op tot klakkeloos gedrag dat kan leiden tot veel ergere zaken. Maar wij zeggen... Ja, Ommet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Denk na bij deze zaken. Tenminste het doa. Het minste dat wij zouden kunnen doen voor onze zuster is het doa. roep op. Spreek over haar. Verspreid haar woorden. Schrijf brieven naar haar. Doe wat, wij, doe wat je kan doen. Maak websites, maak forums, Facebook. Doe alles wat je kan om deze zuster te steunen. Want wat, wat zal deze zuster? Hoe zal deze zuster zich voelen wanneer zij te horen krijgt dat moslims in België, moslims in Jazeera arab moslims overal ter wereld haar steunen en over haar spreken. Dit kan een bijdrage zijn in haar beproeving Dus wij vragen Allah om deze zuster bij te staan, om haar jihad te accepteren. Mogen Allah deze zuster het paradijs schenken Mogen Allah beide zusters, Melika El en Afiyah Sadirki en alle andere zusters in de gevangenissen van de Palareet, de gevangenissen van de kofar, is het in het westen of in de, Islam, de zogezegde islamitische landen? Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen een paleis geven als die van Khadija, bint gewoon de radiyallahu anha. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen een paleis geven naast Mariam bint Emra'an uh, alayha salatu wassalam. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen de hoogste graad van het paradijs geven mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen bespoedig bevrijden en moge Allah subhanahu wa ta'ala deze omma haar macht en haar trots teruggeven om de gevangenen van de moslims te bevrijden. Moge Allah subhanahu wa ta'ala de kuffar vernederen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala de kuffar bestraffen voor de vernedering van de umma, Voor de vernedering van de moslims. Moge Allah subhanahu wa ta'ala onze intenties zuiveren. En onze daden accepteren. Wa da'wana. da'awana. En rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.